Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De missionair minister Van Weel van Buitenlandse Zaken is niet verrast... dat de doodsoorzaak van de Russische oppositieleider vergiftiging is... en dat Rusland daarachter zit. Dat zei hij op de veiligheidsconferentie in München. Hij wees erop dat de weduwe van Navalny het twee jaar geleden al over vergiftiging had. Maar dat moet je wel kunnen bewijzen en dat is nu gebeurd, zegt Van Weel.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 Het Brussel's hoofdstedelijk gewest heeft sinds vanochtend een nieuwe premier, Boris Dillier, de burgemeester van het plaatsje Uccle. Dillier wist tot vanochtend niet dat hij premier zou worden. Hij werd om zeven uur gebeld en drie uur later werd hij beëdigd. Dillier heeft ruime politieke ervaring. Naast tien jaar burgemeester was hij meer dan twintig jaar wethouder. Het formeren van een regering voor het Brussels gewest duurde juist heel lang, meer dan 600 dagen. De gemeente Breda roept Carnavalsvierers op om niet meer naar de binnenstad te komen vanwege de drukte. Wie al in de stad is, wordt gevraagd om een rustigere plek op te zoeken. Ook in andere steden is het druk, zoals in Den Bosch, Venlo en Maastricht. Dan het weer. Veel zon, maar in Limburg meer bewolking. Het is 2 tot 4 graden, maar het voelt kouder aan. Vannacht gaat het vriezen. Morgen eerst zonnig, in de middag bewolking en sneeuw. Het wordt dan 1 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal.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 klinkt toch mooi, hè? Zo op uh, Valentijnsdag hier uh, bij uh, ZFM. Hey, ik um, zou zeggen allemaal, hele goedemiddag. Hier is hij weer ondergetekende, forget en dat allemaal bij ZFM uh, Radio... vanuit Zandvoort en vanaf de Tolweg, Tina. Dit was uh, Cecilia en ze had het over de ware. En uh, ja, we gaan gewoon lekker eventjes verder en in afwachting van uh, Devin Donovan. En uh, dat is een plaatje van uh, Peter Marnier. En in Amsterdam...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 Dam van toen en van heden is een stad met een tijd meegegaan. Maar in mogen dan ligt mijn verleden en was hij dan, Peter Manier, in, in Amsterdam ben ik geboren. En we zijn nog steeds in afwachting van Devin Donovan. Ja, hij is onderweg volgens de betrouwbare bronnen. Dit is Dion Verwer. En hij heeft het over Al Jouw Leugens. Tegen beter weten in geloofd ik ja. Iedere keer. Steeds en anders moest je wat ik dacht. Het klopt gewoon niet meer. het nu veel te Zo, hè, dat was een lekkere tune. Een lekker info, ja. hè? Ja, toch? Zeker, wat leuk. Ja. Ik denk, nou, laten we nou eens gewoon een beetje aanklooien en uh, ja, het is dit geworden. Nou, nou ik vind het helemaal nou, gezellig. Heellijk, ja. Hé, hey, uh, ja, nou ja, welkom, hè. Je bent uh, vandaag uh, te gast. Ja, dankjewel. In plaats van uh, dat je gaat mee presenteren. Hé, hey, um, ja, ik ben gelukkig zonder jou een, een lekkere oude koffer. Ja waarom, je, ja, waarom heb je voor, voor Connie gekozen? Waarom heb ik voor Connie gekozen? Ja, uh, het is sowieso leuk dat het dit jaar 60 jaar, uh, uh, het liedje 60 jaar bestaat, 1966. En uh, waar heb ik, waarom heb ik ervoor gekozen? Omdat het voor mij als afsluiting staat voor een, een nare periode, zeg maar, een break-up. Uh, uh, dus ik ben gelukkig zonder jou, maar ik ben vooral gelukkig weer met mezelf. Ah. En dat is natuurlijk ook ja, ja, ja, heel wat waard, denk ik dan ja sowieso natuurlijk en uh, nou ja leuke clip te blijven geschoten enthousiast ja ja en dan een uh, leuk verhuisdoos erbij hoppa ja <laughs> inderdaad om het een ja. beetje natuurlijk beeld uh, beeld te geven ja ja, ja ja ja nee maar ik vond het uh, leuk ik vond het uh, een leuke verzonnen, laat ik het zo zeggen ja ik dacht ook we beginnen donker en daarna wordt het licht ja ja uh, fantastisch ja. ja dat is ook een beetje hoe het gaat denk ik uh, jij zegt het. Ja, ja. <laughs> ik heb, ik, ja, iedereen vaart het anders. Iedereen heeft, dat is mijn proces. Dat is, dat is ook zeker waar. Ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, um, ja ik, ik denk dan gewoon even lekker aan het draaien. Doe maar. Devin Donovan en, uh, ik ben gelukkig zonder jou. Ik ben je kwijt, ik ben je kwijt Je sigaretten als knoe jij voortaan me hem en niet bij mij We gaan ook niet meer samen eten Ik kan van u waard vergeten Hoe jij mij vroeger hebt gekust, ik heb nu eindelijk mijn rust ik gelukkig zonder jou Nu ik niet meer van je hou Mijn leven krijgt een nieuwe kans Ik ontsprong nog net op tijd de kans. Ik ben gelukkig zonder jou Ik dacht dat ik dat nooit zou Maar iedereen is goed voor mij Veel beter dan jij Ons slaat naar leugen zoekend voor mij staat. Je lachen en je harde stap weer gaan niet meer op de trap. Je hoeft niet stiekem meer te fluisteren en ik niet te lang te luisteren. Het werd te snel wat groot voor mij, maar zelfs daar ben ik nu vrij.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 Ja, ja, dat was hem. Dat was hem. Een knaller. Ja, Zeker. Lekker een binnenkomer ook. Dus ja, ik ben erbij mee, uh, mee. Gebruik je hem als binnenkomer? Of, uh? Uh, nee, ik doe meestal het tweede of derde liedje. Oké. Okay. Nou, ja, zonde eigenlijk. Ja? Ja, ja, oh, ik, ja. Ik vind het wel een... Uh, en lekkere binnenkomen. Uh, lekkere Ik ja. ga het testen dat, binnenkort. Dat, dat, dat, uh, dat iedereen uh, gewoon in één keer... Uh, up. Ik ga, het te, ik, ga, ik ga het eens testen, Fred. Ja. Goed idee ja, ja. van jou, ja. ja nou, ik, ik denk ook af en toe even mee. Ja, heel ja. goed hoor. Het, het is een uh, lekkere nummer om, uh, om gewoon binnen te komen. Ik heb er een uh, andere staan. En die heet uh, dan... Uh, Zonder jou. Oh. Dus uh, de andere helft hebben we weggelaten. Ja, inderdaad. Ja. Eigenlijk moet het andersom, hè? Eerst heb ik een groot hart, ben ik kapot. Ja, en, en, en daarna heb ik en, mezelf en, en, weer gevonden. ja. <laughs> Nee, maar zonder jou was toch ook wel een, een, een aardig hit, denk ik zo. Ah, hij heeft het wel oké okay gedaan. Dus ja, het was wel, wel oké. Okay, Kijk, je, je, maar... ja, je hebt in twee versies natuurlijk. Ja, welke een... versie ga je draaien? Even kijken, volgens mij ja, is dat de mix. De up tempo, oké. Okay. Ja, ja. ja nee, dat is goed hoor. Want het is gewoon lekker, uh, het is, dat houdt het lekker een beetje tempo. Ja, nou ja. En de tekst okay. blijft hetzelfde natuurlijk. Dus de, de tekst blijft goed. Ja, dat was een de hè? ja Daar, uh, daar is hij door geschreven. Ja, dat klopt. En, en dan uh, vaak komen daar de leukste nummers uit. Ja, ik weet je zeggen, nu ook hoor. Uh, ja. bedoel, ik heb uh, niet niet op... dat ik wil zeggen dat je dat iedere dag <laughs> moet doen. Maar. Nee, nee, nee, maar het brengt wel gewoon heel veel inspiratie. <coughs> en uh, ook hele andere inzichten. En je wordt ook ouder natuurlijk. Dus dan ga je er ook weer op een andere manier mee om. Ja, nee, maar goed. Uh, uh, zo, zoals, uh, zoals de meesten weten. Uh, de meeste bellets zijn gemaakt eigenlijk door uh, uh, ja, Ludvig. Ja, inderdaad daar komen de, de ja, geweldige... De mooie liedjes uh, van, ja. Top ballads uit. En, uh, ja, zo van Nederlands als Engelsstaanig. Als Engelsstaanig, oh, ja. Hé, hey, maar uh, de, ja, deze... Uh, jij bent daar toen voor zelf gaan zitten. Ja, ja, dat klopt. Uh, voor de tekst. Ja, uh, ja. Uh, het was een... Uh, hoe ging dat? Het was een Italiaans liedje. De rustige versie, zeg maar. Ja. En toen heb ik daar gewoon een Nederlandse tekst op bedacht. Over mijn liefdesverdriet, zeg maar. Dus dat heb ik. Uh, dus, want ik kreeg geen Italiaans. En toen was het niet zo dat je Chat DBT had. Dat was toen net ik nee, nee, nee. Nee, nee. Dit is was toen ik 18 was. Dus toen moest je dus gaan doen wat het, wat het met jouw gevoel deed, zeg maar. En ik vond het gewoon eigenlijk een heel leuk project. En heel lang heb ik het nog bijgeschaafd. Dus hier, sommige regeltjes zijn uiteindelijk, zoals het eerst was geschreven, toch anders geworden, uiteindelijk op de plaat. Uh, om het uh, resultaat uh, zo goed mogelijk te krijgen. Ja, en dat is gelukt. Ja, ik vind het wel. Ja, ja. Want, uh, maar waarom uh, eigenlijk de tweede versie? Een uh, dat, dat verrijf... nieuw label had ik toen. Dus het nieuwe label kwam en die zei... nou, we vinden het zo'n mooi liedje... maar we denken dat het ook met een uptempo-versie... Uh, meer bereik zou krijgen. Oké. Okay. En, en was dat ook zo? Of? Nou, het ging best wel lekker, ja. Ja? Ja. Oké, okay, dus... Uh, nou ja, wij, wij gaan dan ook gewoon lekker draaien... Ja. Om, de, om de tempo er een beetje in te halen. Draai maar lekker door. <laughs> we draaien gewoon lekker door.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 Ja, het was toch uh, een rustige... Toch een rustige uh, ja, ja, dus, uh, ja. Ja, hij heeft een beetje in de mening genomen. Ja, de <laughs> koffer, ja. ja. Uh, ja. Hey, nou uh, ja, dit nummer, uh, zing je dit nog? Of? Ja, af en toe. Ja, af en toe? Ja, vind ik toch altijd wel een, uh, een liedje wat, uh, wat bij me past. En uh, waarom past het bij je? Nou, het is gewoon heel persoonlijk. dus het is, het is het... Dan ga ik weer een beetje terug naar het gevoel van toen. Oké, okay. ja, dat en vind, vind, wel, vind je wel prettig. Ja, eigenlijk. dat vind ik wel fijn. Ah, okay. Ja, het is toch, weet je, soms dan zie je pas achteraf hè, dat, ze, dat, de, uh, de, dat je <coughs> levenslessen hebt uh, gehad, zeg maar. Ja. Want je leert ja, ja. er ook weer van. Ja, ja. ja. Altijd bij jou zijn. Altijd bij jou zijn. Ja. Origineel van Antje. Voor Antje. Antje Montero heeft dat oh, al zo. Oh, nee, ik kwam er zo uit van. <laughs> voor voor Antje. Ja, oh, Antje. Nee, Antje Montero. <laughs> geschreven door Tony Neef. Ja. Een Leuk liedje altijd. Uh, en ik, ik vind dat ze er een heel leuke versie van hebben gemaakt ook. Ja. ja, die is wel op tempo. Ja, maar uh, jij zegt het. Tempo. We gaan het mooi maken. Ja? <laughs> oké. Okay. Ik ben benieuwd. Hey, maar uh, even, even wat anders natuurlijk. Uh, jij bent nogal fan van Jan Smit, hè? Ja. ja. En waarom doe jij geen koffers van Jan Smit? Oh, die ik wel in mijn setlist, hoor. Maar die breng ik niet uit. Ah, oké. Okay. Maar ik heb het wel in mijn setlist, natuurlijk. Ah, ik zie okay. wel best wel wat liedjes van, van Jan. En dat uh, gebruik je ook op je optreden? Ja, ik zeker. Ja, Als er morgens komen, sowieso. Ja. Leef nu het kan, doe ik wel eens. Dus, en uh, als we het aanvragen, kan ik, ja, als ik de band heb, ja. af, ik heb, ik heb best wel veel banden ook daarvan. Nou ja, weet je, dat houden we in ieder geval voor 28 ja. van 28 maart. Ja, nou leuk. Ja, nee, dan uh, zit je hier weer uh, als... Zit ik hier uh, weer, ja inderdaad, superleuk dat ik hier weer mag zijn. Een tijd. sidekick presenteren. Ja. Dus, uh, nee, nou, dat... Uh, je hoort het dan weer bij de kling, hè? Om yes. te maar zo te zeggen leuk. Hé, <laughs> hey, we gaan hem even draaien. Altijd bij jou zijn. Altijd bij jou.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 Of geniet met mij. Jij zal me nooit in de kou laten. Ja. ja, ja, stilte, stilte, stilte, ja. hey, um, stilte ja. voor de storm, stilte voor de storm inderdaad, want uh, we gaan eventjes terug in de tijd natuurlijk, uh, ja, sowieso uh, met storm 3, uh, ja, dat is uh, eigenlijk waar het ooit, uh, ooit een beetje begon ook, hè? ja, storm 3, ja, ik denk zo'n uh, tien jaar geleden. Tien jaar geleden, denk Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat, uh, ja, dat we daar Nederlandstalige liedjes mee uitbrachten. Nou, ja. Wel leuk. Nou, ja, ja, ik ja. heb hier eentje voor me staan. Uh, ga, ga, ga. Ga, ga, ga. Ja. ja. Wel lekkere beatje erin, hoor. Ik weet het. Ja. ja, ja. Ik, uh, ik heb hem toevallig vanmiddag nog geluisterd. Oh, uh. oh ja. <laughs> we hebben dat opgenomen toen die clip in een uh, verlaten uh, fabriek was dat. Ja, klopt. Helemaal... Uh... En dat was ook in Haarlem, of uh, Nee. Niet. Helemaal bij Ede. Oké, okay. ja. En, uh, dat was uh, gewoon op onderzoek uit. En, uh... Ja, nee, ja, Koen uh, die woonde daar. Oh, oké. Okay. En, ja. uh, en die wisten uh, gewoon een lekker fabriek te zetten. Ja, dus uh, dat vonden we wel tof. Dat industriële, ja, ja. industriële natuurlijk. Ja, ja, ja, nou ja zo werden ook, tenminste, een hoop clips zijn zo gemaakt natuurlijk. Ja, Ik bedoel, ja. uh, Waaronder ook Jeroen van der Boom, die heeft er ooit, uh, ooit ook oh. uh, zo'n zo clip opgenomen. Ja. Een verlaten terrein is natuurlijk dus ja. ook altijd wel iets interessants. Ja, nou ja, het, het heeft iets uh, ja, nostalgisch eigenlijk. Ja? Ja, ik vind, ik vind het wel. Als je inderdaad uh, daar een piano neerzet terwijl het een de vervallen fabriek is. Ja, dat is wel inderdaad nee, heel het mooi. Het, ja. heeft, uh, ja, het heeft toch wel dat iets een mooie piano, ja. uh, Sensueel zeg maar. Ja, leuk. Dat vind, vind ik wel. Ja. ja. En, en ja, waarschijnlijk uh, dachten jullie er ook zo over. Alleen uh, jij niet. Jawel, nou, oh. ik, ik, ik vond het heel tof. Ja, nee, ik vond het, ja, het heel ja, leuk. Het toch? Ja, nee, het was een beetje grauw-grijzig. En dan hadden wij och, volgens mij allemaal wel felke. tenminste uh, uh, gewoon kleuren aan, zeg maar. Ja, ik had blauw ja, ja. en zo, dus dat stak gewoon mooi af. Ja, en uh, ja, de Storm, uh, groep Storm 3, hoe is het eigenlijk uh, samengekomen? Want, uh, uh, het is ooit samengekomen door Patrick eigenlijk. Die had liedjes liggen eigenlijk voor Solid Harmony. Waar hij mee bezig was. Ja. Waar, waar ze nooit iets mee zouden gaan doen. En dat vond hij dan zonde. Dus dan gingen we daar maar liedjes mee, mee uitbrengen. En dat was oorspronkelijk met Mark erbij. Dus Mark, ik en uh, Patrick. Maar Mark die vond het heel leuk om in de studio te staan. Maar niet om op te treden. Dat vond hij eigenlijk okay. doodeng. Dus toen is Mark eigenlijk al snel... Uh, maar doodeng... Uh, had hij gewoon een podiumvrees? Ja. Uh, ja, die vond het heel, heel zwaar. Ja, ja, ik bedoel, uh, Hazus had het ook. Maar het had je moet op. het wel leuk vinden om op het podium te gaan. Ja. Ja, als je dat niet leuk vindt, dan kan je beter stoppen. Ja, nou ja, deed gewoon een paar biertjes achter en die ging, ja. En die ging ervoor. Dus, uh. Ja, dat is ook. Ja, Dat, dat kan ook. Ja. ja, ik bedoel. Alles kan. Alles ja. kan. Nee, maar goed, uh, want hij, hij schreef het zelf ook allemaal. Patrick, ja. ja. Uh, de Nederlandse versies hebben ze wel zelf geschreven. Ja. Ja. Okay. Engels uh, dat waren <coughs> vaak al liedjes die er waren. Behalve lasten naar de chance heeft Koen uh, geschreven. Oké. Okay. Nou, uh, dan gaan we eventjes uh, terug in de tijd met... Uh, ga, ga, ga. Storm 3. Ga, ga, ga. Nummer. Lekker uh, een vlotte timmer. Lekker, hè? Ja. ja. ja, zeg, uh, ja, ja jammer dat, je, dat jullie uh, eigenlijk dit nummer... Uh, niet vaak meer zingen. Niet van, uh, ja, nee, ja. klopt. Ja, of uh, komt het dat uh, jullie wat ouder worden? Ja, misschien wel. Ja. Ik vind het nog steeds een lekker liedje, hoor. Ja. Nee, maar het is, het is een heerlijk nummer. Kijk, wat ik altijd een uh, heerlijk nummer uh, vind, is uh, jij je, je laat bevliegen. Jij laat me vliegen. Ja, dat vind ik ja. zelf ook wel een favoriet. Ja, uh, ja. Zo lekker slager. Ja, ja. Ja. Uh, uh, ja. ja nee, dat vind ik ook nog steeds wel een lekker. Ja, inderdaad. Hey, maar uh, ja, jij laat me vliegen. Uh, toen toen uh, gingen jullie wat, uh, wat uitgebreider te werk. Ja. Uh, Met z'n vijven. Ja, want de, de, hoe kwam dat? Er moest een nieuwe impuls komen, dachten we. Uh, en dan kan je ook meer dansjes en zo doen. Het werd ook meer een acte eigenlijk toen al. Oké. Okay. Ja, is, uh, is dat ook in Apeldoorn opgenomen of zo? Uh, ja, op de... Pff, op die hellingen Vedewe. daar. de zand. Uh, ja, ja, ja, daar. Ja, ja. Ja, ja. Ja. was wel echt tof hoor. echt een leuke dingen. We hebben ook echt grote podium mogen, podia mogen doen. Ja. Dus uh, nee, dat was echt wel tof. Ja, en, maar jullie treden nog steeds op, hè? Af en toe, het, ja. Tenminste, is, uh, bij, uh, er bij is geïnvesteerd. Ja. ja. En... Uh, er komt nog wel wat aan. Want het staat nog op de plank. Dus er komt nog wel wat aan. Oké, okay, dus, dus, dus uh, ja, er legt nog wat op de plank. Ja. Wat, uh, wat uit gaat komen. Ja. En uh, moeten we dat uh, voor de zomer bedenken? Of, uh... Ja, dat is wel het idee. Okay. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, nou, ja ik ook. Ja. Ik bedoel. <laughs> ja, Alle nieuwe muziek, ja, ik ben altijd benieuwd. Als, als de muziek aankomt... Dan, ja, ja, nee, dat is ook zo. Ja, en het is gewoon heel leuk. Het is wel weer totaal iets anders. Dus dat is ook wel weer grappig. Nee, maar ik, ik, ik vind het altijd leuk. Eh, de creativiteit die er zo, zo nu en dan ingestopt wordt. Niet heel veel meer. Want eh, tegenwoordig hebben we alles met AI en eh, alles ja. gaat automatisch. Ja, know, ja. Yeah. Ja, dat is dan weer jammer. Maar goed, dat vind ja. ik jammer. Ja, dat is ook. Zoals de teksten nu, hè? Ander, ja, andere kant heb, eh, Kijk, het heeft zijn positieve kanten natuurlijk. Uh, maar ik zie toch ook uh, heel veel negatieve kanten ja? van AI. Ja, en dat uh, ja, is toch wel een beetje ja, gevaarlijk, ik denk dat zeg ik. Met, ja, met alles denk ik zo. We moeten eerst doorslaan, denk ik. En daarna ga je kijken wat het echt waard is, Ja, denk ik. nou ja, ik zeg altijd... Uh, de eigenaar van AI is opgestapt, dus uh, die is nergens meer te vinden. Dus, oh. <laughs> dus dat zeg al genoeg. Als nou je dat spraakt van AI? Het, het, het, dan... het loopt uit de hand in ieder geval. Laten we het zo zeggen. ja.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 En al zijn we ver, ik raak jou niet kwijt. Dan zijn onze kracht, word dit de mooiste nacht. Laat mij maar vrij.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 wat er vrolijk van. Ja, ik delen. ook. Ja. Weer een beetje zomers. So <coughs> ja. Nou ja, we hebben natuurlijk nog een klein stukje ergens op TikTok staan volgens mij van, uh, uh, van het strand. Van eh? Ja, dat 35 jaar bestaan was. Oh, van, van, ja. ja uh, oh. Dat stukje staat er van. Dat op, ISO. Uh, Ja, ja, ja dat klopt. Ja, ja. Daar, daar deden we het nog zonder, zonder microfoon. Zonder microfoon, Alleen nog. improvisatie. <laughs> Vergat de tekst van die jongens. Ja, dat, dat, dat maakt niet maar uit. Mijn eigen uh, deel Corico. Hey, um, nou ja, ja. omdat jij fan bent van uh, Jan Smit, dacht ik van uh, laten we eens boom boom Baylander erbij halen. Lekker. Ja, dat ze ja, bij de takken. Uh, zing je die ook, boom boom uh, Baylander? Nou, ja, Timmy Set is eigenlijk, maar niet. ik ben wel bezig. Canada Zigada? Canada Ja Dit dit dit Dit komt die Bum bum bailando dans met mij de tango Bum bum bailando Zo stil. Iedere beweging haar eigen verhaal. vervel me zo veel als je wil. Ja, de passie, het ritme, de scharpe en lust. De tango heeft alles in één En als jij degene bent die mij dan kunt Tango. Boom, boom, bij Lando, dans met mij vandaag. Het is net of je speelt met mijn benen. Ik loop te zweven als jij naar me laat. Boom, boom, bij dans met mij de tango. Boom, boom, bij jij mij in je maag. Signorita, voor jou zet ik alles opzij. Ik heb zo lang op jou gewacht.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 Zo, ja, ja, lekker hoor. Nou, uh, dat wordt een nieuwe. Uh, een nieuwe. Uh, een nieuwe uh, een, een nieuwe uh, muziekband aanschaffen. <laughs> ja, leuk. Hé, hey, maar, uh, ja, dit soort nummers. De, nou ja, deze. Het is toch wel een uh, vrij bekende, natuurlijk. Ja, heerlijk. Ja, alleen ja, I mean, uh, die heb ik je niet in je playlist. In. Nee, nee. Zonde. Het is heel divers. Nou, misschien. Ja, uh, ik, heb, ik zal eens even kijken of misschien uh, heb ik heb De Ja. De <laughs> Hé, hey, maar, uh, maar uh, waar, waar kunnen we jou vinden? Uh, op internet Weer overal? Kort. Oh, sowieso je natuurlijk. devondonovan.com is mijn website. Devonline op de Instagram. devondonovan Donovan op TikTok tegenwoordig ook. En alle, op Facebook natuurlijk ook. Ja, en, en op YouTube. YouTube ook. Ja, ja, zoek het vooral ook ja. op. Uh, ja, dan heb, ja. Je voor, heb je voor YouTube. Volgens mij twee kanalen jij zelfs. Oh, joh. Ja, joh. Nou, lekker, joh. <laughs> Het was heerlijk. Uh, de single staat wel op het label van Rood-Hit-Blauw. Ja. Dus uh, dat, ja. Uh, dat ja, staat Ja, ik ben gelukkig uit. zonder jou. Want die ja. staat op het label inderdaad. van Rood-Hit-Blauw, ja. Dat klopt inderdaad, ja. ja. En, en, en we gaan gewoon lekker wat podium, uh, podia doen deze zomer. Dus ik ben ja. heel erg blij. Ja, maar het, uh, staat, er, uh, staat er al wat op de lijst? Uh, ik vind het heel leuk. Openbare ik... podia buiten ergens? in Ja, zomer. openbare podia. nou sowieso Koningsdag weer in Haarlem. Ja. Bij het Plein. Ja. Wordt wel weer echt heel erg leuk. Hopelijk natuurlijk met lekker weer. Uh, Roze Zaterdag sta ik in Noordwijk. Het uh, wordt nou, wel is een grote... Ja. Ja, ja, inderdaad. Ik mag meedoen met uh, de voorstellingen in het patronaat van... Uh, oh, ik, weet niet ik, mag dat... ik weet niet of ik dat mag zeggen. Ja, ja, ja. ja. Uh, van Rip Live. Dus dat is wel leuk. Uh, uh... Avest Theater of... Nee, het patronaat. Oh, ja, nee. Ja, ja, ja, ja. oh. ja. <laughs> ik zeg Avest Theater, ja. ja. precies. Ja. <laughs> Ja, dus, nee, we gaan weer een hele leuke dingen doen. Ja, nee, oké. Okay. En voor de rest lekker de kroegjes in. Nou, ja. Ja, Nederland, muziekland. Uh, ik hoop het nooit. Uh, ja, nou, dat zou toch wel... Uh, ik, ik vind dat ik het dit zou wel een nummer zijn, uh, inderdaad. Met, uh, ik ben gelukkig zonder jou. Dat zou toch wel een nummer zijn die daarbij uh, past. Ik, ik zeg het wel. Ja. Ja, ja, ik zeg het Ik wel. ben, ik kan. Ik ja. ben voor. Ja, ik ben voor <laughs> en ik kan, ja. ja. ehm... Hey, um. Nou ja, ik, ik heb in ieder geval de, de, de snellere versie ook uh, gevonden. Oké. Okay. Dus ja, uh, ja ik, denk, ik denk dat we die nog eventjes gaan draaien. Dat kan nog net allemaal. Ja. Ja, dan, dan doen we gewoon. En er is mijn uur voorbij. Ook dat ook weer. Ja. ja, nou wat heerlijk. Ja. En dan ben ik er natuurlijk weer 28 maart. Ja, en dan uh, 28 maart ben je hier inderdaad. Ja. En dan gaan we er weer een hele ja, volle leuke dag van maken. Tof. Kijk, daar komt hij. Dat is hem.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 Even, even, even toch nog even gedraaid. Ja, ja, ja, nou, ja is ook lekker in het principe. Rustig, jij. Nee, maar ja. Hij is goed voor een discotheek natuurlijk. Zeker, ja. Tenminste, een discotheek, ja, ze, ze noemen het tegenwoordig ja. geen discotheek meer. De dus Tegenwoordig gewoon een bar dancing of iets. Ja. Ja. Vroeger waren het een In mijn tijd uh, was het inderdaad uh, een discotheek. Ja, zet ik van de week. Ja. <laughs> nou ja, hij is ook van die tijd natuurlijk. Ja. Hey, um, ja. Ah ja, het was weer eventjes gezellig. Even gezellig. Even ja. gezellig. Ja, we hebben je weer even gezien en gehoord. Uh, Rond nou maar weer op. Ja, en volgende maand ben ik er weer. Dat is ja, 28 maart, dus uh, ja, Devin hier weer aanwezig natuurlijk in de studio. En dat met zand wordt voor jou vanaf twee tot, uh, ja, tot de klokken van 7 uur. Ja. ja, dat is een lange dag. Dat, uh, dat merken we ook wel aan het einde van de dag. Vijf uur radio is toch wel een, een beetje, lang, he, een al beetje al intensief. Uh, dat is waar hoor, ja, dat is ja, ja. Heel intensief inderdaad. Ja. Ja. Uh, sommig, uh, soms hebben mensen van uh, wel een paar uurtjes, ja. Ja? ja, nee, ik, ja. Zeg, ik zeg wel, ga het maar het maar altijd, ga er maar aan staan. Het is een soort van marathon, dat voelt het. Ja. ja. ja. Maar we gaan het, uh, we, gaan het, we gaan het doen. Ja, toch? Sorry. En dan uh, komt deze ook weer bijna voorbij natuurlijk. Uh, ik ben gelukkig zonder jou. Want, uh, Zeker. En uh, ja, ik zou zeggen uh, tot dan. Tot dan. Dankjewel Fred. Ik ga ah, weer fiets op de fiets. Ja, ga ja, jij op de fiets. Het is nu eindelijk een feit. Ik ben je kwijt. Ik ben je kwijt. Je sigaretten als knoe jij voortaan bij hem en niet bij mij. We gaan ook niet meer samen eten. Ik kan van nu waan vergeten. Vroeger heb gekust, ik heb nu eindelijk mijn rust. Ik ben gelukkig zonder jou. Nu ik er niet meer van je hou, mijn leven krijgt een nieuwe kans. Ik ontbrong nog net op tijd de dans Ik ben gelukkig. Dit is ZFM. Jou.